Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tegen de uitspraak van de rechtbank over het vrachtwagendrama in nieuw beierland gaan zowel het openbaar ministerie als de chauffeur in hoge beroep. De Spaanse chauffeur werd onlangs veroordeeld tot ruim drie jaar cel... voor het doodrijden van zes mensen die met de groep aan het barbecuen waren. Waarschijnlijk kreeg de chauffeur een epileptische aanval. De rechter oordeelde dat de man vanwege zijn epilepsie niet in de vrachtwagen had mogen rijden.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 De inkooporganisatie waar Jumbo bij is aangesloten vond de prijzen te hoog, met legerschappen tot gevolg. De rechter besloot dat beide partijen nieuwe afspraken moesten maken en dat is nu dus gebeurd. De Amerikaanse acteur en voormalig professioneel worstelaar Hulk Hogan is op 71-jarige leeftijd overleden. Hulk Hogan was met zijn bandana en grote snor een bekende verschijning.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 They wonder where I've been With my eyes, guess I'll disappear again The concept of dying saved my mind And now I'm spiraling Oh, why does my brain have such tangled wiring? I'm a trip on a porch It's a slippery slope A lot of wind goes by as we speak Like a...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 Attacking me, attached to me, I'm bound. Panic, panic. I know it's pathetic, distracting me to touching me.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 Jem Bakkers. En uh, zijn echte naam is Michiel. Maar goed, dat is een echte naam. <lacht> dat is goed. Ik zal, ik, zal, ik zal het niet meer zeggen. En, en dan hebben we Ruben. Die ook op de gitaar speelt. Dus hebben we hebben nu behalve dan J.M. Bakkers zelf. Die heeft gewoon een standaard met een microfoon voor zich. Dus die hoeft niet veel te doen. Want die heeft de gitaar vast. Maar de rest heeft gewoon een microfoon bij zich.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 Uh, dat, uh, dat is even nog een stukje muziek, maar we komen daar zo op. Maar uh, dan komt die de Wietsen van de grote vraag: hmm. uh, wat betekent muziek voor jou? Ja, het is een ja, goh, kijk, ik heb ook filosofie gestudeerd, ja, ooit. Dus, dus ja. Je, je, je, v, v, pas op met die vraag, hoor. Ja, um, uh, ja, ja, nee, kijk, het is, één, het, het is een oerkracht.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 En punt. Waar staan die voor? We hebben net zitten... Voor Ruben opperde net van... Je, je, je zou dit elke keer dat het gevraagd wordt... gewoon iets kunnen bedenken. Dus we hadden al John Mayer, Jim Morrison en James Morrison volgens mij. Nee, het, het is... Het zijn eigenlijk... John Mayer, heb je ook nog? Nou, jij zegt... Het, <laughs> het is een bloeslegende. Het, het leeft uh... niet meer hoor, overigens. Het is ook uh, vrij zit geweest. Maar goed, uh, ga door. Het zijn mijn voorletters. Het zijn je voorletters. Het zijn mijn voorletters. Ja, Aha. Dus uh, ik heb uh, ooit nog eens een keer hier... Uh, uh, waar jij nu zit... Uh, P.E. en Bond uh, gehad. Ja, waar kwamen die vandaan? Ja, zei die wil je dat echt weten. <laughs> op een gegeven moment komt zo'n hele Europe katholieke deze ah, ja, ja, ja, ja. naar boven. Ja, ja, ja. Maar dat is dus Paulus, Johannes, Maria, ja, Bond. Ja. Uh, zo heet hij. Ik ben een protestant, uh, ja, ik heb er maar twee. Je <laughs> je hebt, maar, ja. ja, ik heb er ook maar twee. Dus, ja. uh, dus ja, goed. Uh, dat uh, dat uh, zeggende. Uh, dan over je muziek. Want uh, Leon, die hier ook uh, aanwezig is in deze studio, die zegt... Wat voel je meer? Wat ben je meer?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 Maar Het is ook heel gereformeerd eigenlijk. Hij vond eerst jou voordat jij hem vond. Ja, we hadden het er op de heenweg nog over hier naartoe. zou het weer over het geloof in Zeeland gaan. Nu beginnen we er zelf over. Ik ben er niet over begonnen, mensen. Nee, echt niet. hoor. Er komen wat geloofsbrieven. Maar dat is meer bij een gemeenteraad. Nou, we weten hoe het hier een beetje werkt, die Zandvoort, Dus schaam maar uit. Maar goed, dat lijkt me dus duidelijk. Duidelijk verhaal.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 is mijn staf, klim naar me op, daalt tot me af. Kus van mijn mond, zus van mijn nacht, vrouw van het die het laatste lach. De armen viel, de vader sloeg, je kreeg een ziel, je wist genoeg. Eerst op papier, daarna voorgoed, je bent van hier, lichaam.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 Die brandt in de stroom Mara heeft lichtblauwe verf rond haar ogen Ze voelt en ze lacht Ze weet wat je droom. En boven de stad Maakt de hemel bezwaren, maar zij pakt je vast en vertelt je de grap uit de ochtendkrant. Mara is tastbaar, ze houdt van het heden, ze weet wat je niet aan de duiven. dit goud van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 verhaaltje over Rick. Rick was succesvol en had de gouden pik, alles voor mekaar.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 dat die kick was. Maar al snel bleek dat Rick zich de lelijk in vergist had. Zo de bal tussen de benen. Oh. Het was de grootste vernedering van zijn hele leven. Die dodelijke panna, die dodelijke panna. Hij dacht dat hij de man was. En dan ging die one-wanna. -on -one Tikitaka, Braziliaanse samba. Die valt een mannetje. kreeg een dodelijke panna. Een dodelijke panna, Een dodelijke panna. Waar wow, zich dus een groot. Maar het is mama, huilen bij zijn mama.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 Mijn eigen moeder was getuige van hoe hij op een uiterste De wijze werd ontmand. Echte een voor zijn zelfvertrouwen. Hij was een zielig hoopje mensen na en werd nooit meer de ouwe. Door die dodelijke panna, die dodelijke panna. Hij dacht dat hij de man was en dan ging die wanna -on wanna, tikitaka, taka Braziliaanse samba, die Mannetje, kreeg een dodelijke panna. Een dodelijke panna, een dodelijke panna. Waarde zich een grote hond, maar hij was maar een chihuahua. Huilen bij zijn mama, Eén groot drama. Die vatte mannetje kreeg een dodelijke panna. Toen ging het berg afwaarts, schrik ging aan de drank. Hij zat alleen maar binnen en kwam mama van de bank. Niet meer naar zijn werk. Naar het kantoor. Het duurde ook niet lang voordat Rick zijn baan verloor. En zijn vrouw zei: Ey, wat ben je nou voor vent? Een verrekte zielpiet en nu ook nog impotent. En iedereen dacht al: dat gaat niet lang meer duren. Die panna was te gruwelijk. Het kostte zelfs de huur.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 Braziliaanse samba, die fatte mannetje kreeg een dodelijke panna. Een dodelijke panna, een dodelijke panna. Waarde zich die grote hond, maar hij was naar het Chihuahua. Huiden bij zijn mama, Een groot drama. Die fatte mannetje kreeg een dodelijke panna. En dat was hem. Helemaal deze uh, fijne van de autoriteit, want uh, daar hebben we het over. Want dat was uh, de band die vorig jaar in april hier geweest is.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 ik zeg dat ik zeven gedichten ken, maar jij houdt je kleren nog aan. Ai ai ai ai ai ai. Ai ai ai ai ai ai. Ai ai ai ai ai ai. Je klinkt zoals vroeger in bed als je zegt dat de hoever je handen herkent is ouder, maar schrijft op je schouder Ik weet daai, ik weet wie je bent Je nadert de grens Van het licht en mijn lens Aan jou is het water beloofd Maar Petrus die zonk als ze zatte De patroes schudde zijn dubbele hoofd En toch deinen je heupen Toch danst de rivier, jij zwarte zand jij houdt je kleren nog aan ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, Hier zijn twee bloemen, roze en dronk. Eén voor de aarde en één voor de zon. Geef mij dan die glans van je bronstige klokken. je creëre weer een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 Dat niet meer luister, zal ik zwijgen als een klok in het nauw. Zolang ik zwijg. Hier een boot is, zal ik zwijgen als het zinken. Zal ik zwijgen als een man aan een touw Zolang ik zwijg, denk ik aan jou Een beetje uh, een dromerig uh, nummer, uh, toch? Was het country? Ja! ja. Oh, dan ja. Dank ja. jullie wel. Ja, ja, ja, ja, ja, dat was het zeker. Ja, het ja. ja, was het, uh, was het zeker. Doet het hem, hè? Wat zeg jij, uh, wacht even Leon, uh, want dan zit ik even Ik uh, uh, een deel van microfoon 2 even open. Dus dan, uh, wat zei je nou? Ja, ik weet niet of je geluisterd hebt naar The Lost Albums. Van Bob Dylan of niet? Nee, van uh, The Boss. Nee. En daar staan een paar nummers op die zo dicht staan wat je net hebt laten horen. Nou. Ook dat hele zachte, dat hele mooie. Ja, dit is country. Ja. Dank ah. We zijn opgelucht. Nou, uh, dat is, uh, dat wat, is, me, wat mensen niet weten is dat uh, de Bos ook een tijdje in uh, Serravenpolder heeft gewoond. Dus, <laughs> dat zal het uh, zijn. Uh, zit het me in de naam? Springsteen.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 ja, na een popronde die ze afgelopen jaar hebben gedaan... is dat natuurlijk welkom, zo'n optreden daar in Keerschelling. Het uur wordt uitgeluid door... Holendammers mensen, Lorem Ipsum en Spooky Song.